Wij beginnen de zogerles 106. Het is een bijzondere zogerles. Zeer speciale zogerles. En dat zie ik ook interessant. Dat bij het begin van de les hebben we alleen maar heren hier. Eén, en hier. En twee, hoeveel? Zes? Zeven heren. Nou, het is geen enkele vrouw. Alleen mijn vrouwen, mijn vrouwen eigen vrouwen, dat is dan dat is net als een verlengstuk van mij. Ja, maar, ja, maar het, is ook, het is echt bedoeld voor iedereen. Ook voor absoluut in dezelfde, dezelfde manier slaat het op elke vrouw die ook bij ons leert. Het is ik maak geen, absoluut geen onderscheid. Maar het is leuk dat, dat bijna alle mannen die zijn aanwezig. Ik zeg het even omdat... Het is een bijzonder belangrijke les, want dat is, hier zit dus ook de, zit in de belangrijke, belangrijke gereedschap in die geheime formule die aan de mensheid gegeven was. En die is gewoon vergeten, het is niet dat het iets was dat men wilde comedie spelen met de mens. De mens moet het bereiken, de mens moet het ervoor er naar zoeken, dan wordt het duur, dan wordt het, dan gaan ze men waarderen dat ja of niet. Als je, als je iets vindt gewoon overal, dan is het weinig, weinig waarde eraan. Maar als, hoe meer jij er naar zoekt, en dan vind je, oh, dan heeft het wel zin. Even een paar woorden over de lezing. Op dinsdag was nog de lezing, de tweede lezing en erg goed was één uh, van ons was hier daar ook op de les en onze deelnemer een van onze studenten het was niet nodig dat mensen zo komen van ons het was, en het was wel het was een goede lezing mooie lezing en daar ben ik dus daarmee ben ik klaar <laughs> klaar met die lezingen dus die twee lezingen heb ik beloofd ja, ik moest het lanceren en misschien in, in eind september zal ik misschien nog, als er animo zal zijn, zal ik nog één Kabbala training willen geven, om twee dagen materiaal te hebben voor het boek. Ja? En voor so, de rest, daarna, hebben we nu al gelanceerd, het is wel belangstelling, belangstelling daarvoor is. en dan moeten onze aankomende Docenten moeten dat doen. Van jullie heb ik al een paar mensen, heb ik al op het oog, waarvan ik al weet dat jullie al in staat zijn om dat te doen. En de anderen komen wel een ietsje later. Dat is niet alleen... <laughs> iedereen wordt rijp, iedereen komt wel, kom wel een keertje rijp. Ja, daarvoor. Iedereen, iedereen mag wel dat doen. Maar wat ik bedoel, ik bedoel bijvoorbeeld bij de, de Roos aan. Dus daar echt iemand bijvoorbeeld laten de, de cursussen et cetera, verzorgen, dan heb ik al een paar mensen hier, die waarvan ik weet dat die al klaar ervoor staan. Er is nog een mevrouw die, ik, die komt nooit, die is nooit hier geweest, maar die is extern doet bij ons, uit Walre, waarvan ik ook weet, zonder dat ik met haar contact heb, weet ik dat ze helemaal geschikt is om zelf cursussen verzorgen. Helemaal toegeweten. En weet van onze methode en helemaal, neemt naam onze me methode, de methode, de heilige methode, helemaal over. Maar zij geeft al op haar, in haar plaats, al cursussen al één jaar voor een klein groepje. Maar zij mag ook veel meer doen. Wat mij betreft. eigenlijk de hele bedoeling is, de hele opzet was van die kabbala studie wat wij doen is, dat ik, het uit, dat ik uit mijn studiekamer eruit trek en dat jullie, en dat wij mensen voorbereiden die dat verder zullen doorgeven. Dat is de hele bedoeling. Right? Dus als ik iemand misschien nog morgen of in de loop van de volgende week benader van jullie, om dat te vragen om dat wel te, te doen, en dan zullen we kijken op welke manier wij dat doen, zullen we doen, gaan doen, dan je mag zeggen ja of nee, dat is jouw dus. maar het is goed dat jij, ook dat mensen zijn die, waarvan ik weet dat die ook vrij kunnen maken, een beetje tijd vrij kunnen maken. Dat beginnen we nu met dat soort. Dingen. Huh? Dat is eigenlijk, in de avond, zit is gebeurd, het zal gebeuren misschien. Misschien moeten wij wat even, even kleine, kleine nog een uurtje per week misschien bij elkaar komen met die aankomende studenten, dat is leuk, aankomende docenten, maar het is nu al de tijd. Um, en nu gaan we over tot de zoger van vandaag. Het onderwerp is Miftige en miniula. De slot, uh, de sleutel, heb ik niet goed gezegd, dat is geen Dat is de sleutel, inderdaad. De sleutel en de slot. Hoe oh, dat Functioneert en hoe dat ziet, alles staat hier opgetekend. Hier, en dan was het helder vanuit de tekening die, hier heb ik, die ik hier heb opgetekend. Maar dat komt zo direct ter sprake. En wij staan op de pagina Nun Wave 56 de rechterkolom, de regel 20. Hij vertelde ons aan het einde van de vorige zogger, dat de punt, of de malgoed, mal had opgestegen, eh, eerst bij Atik, had opgestegen, eh, in de plaats, in het hoofd, uh, van Keter, van de of Keter, van de Atsilu, en naar de plaats, die heet Nikwe Einaim, de opening van de ogen. Dus onder de gogma, kunnen we zeggen. Zeg soms, naast de gogma, zeg ik, als het links bedoel ik, maar normaal is het, beter te zeggen, onder de gogma. Keter gogma, en dan is het nog onder de gogma nog een plaats is waar die Waar vroeger eerst Bina stond, en die Bina is nu uitgekomen naar beneden, naar de guf, naar het lichaam van de Arikanpin. En daarboven op de plaats van de Bina steeg op de Malchut. En zo so was het ook in alle overige Fatsofim. Ook in de Abou Arikanpin, Abou Yima, Zon, overal was het hetzelfde. En daarmee was het zo so geworden dat, laten we eens kijken hier, dit that is eigenlijk hier neutraal staat. Dat kan, dat zo so in elke of zo so is het opstelling nu, vanaf de wereld, dat keter, hochma. En daar staat in, in de plaats van Nikwe Nine, waar de, de Bina stond. En daar staat nu Malchut. Of hij dat, of tata, ah, we noemen dat ook. De, Hei, de, de onderste letter he van de naam van de Hawaii. Dat die, daar staat dus die Malchut die geen uh, licht doorlaat. Want dat is de Malchut van de eerste Tsimtsum. Hey, die staat dan in de attic eigenlijk, in de attic uh, Onder de ketter chokma en de Nikwena en wat wij noemen. Daar staat die, die echte Malchut van de eerste Tsimtsum en natuurlijk mag er geen licht, zoals wij dat hebben geleerd, mag geen licht chokma doorkomen door de Malchut van de Tsimtsum, allef, ja of niet? Mag geen chokma komen, het is verbo verboden, ja, door de zemtzoom alef. Door de zemtzoom alef daar is mag, mag geen Gogma komen in de malchut. Dat weten we. Nou, dan, dat betekent nieuw. En in alle partsofim is het, als het ware, dezelfde constructie geworden. En dat komt omdat in de atik, zelf, in de hoogste partsof, daar zit die malchut In het hoofd. En natuurlijk de projectie, precies dezelfde, is het opgebouwd. Als uh, maal, ja, maal en, gem en gemaal, en wat gemalen is, precies hetzelfde in elke andere of Nou, wat is daarvan de consequentie? Let op. Kijk, in het hoofd, we zien dat in het hoofd is er alleen maar keter, qua kilim, en verder, het licht kan niet doorkomen. Wat blijft dan, welke lichten zijn dat altijd in het hoofd? Nu, in vanaf de tweede zin Zitten alleen maar in dat bovenste stuk, in de gar van elke part zu, wel, welke lichten zitten nu? Alleen twee kilim, ja of niet? Dan, welke, hoeveel lichten? Twee kilim, niet meer, ja of niet? Teken nou, mal goed, en voor de mal goed hebben we alleen maar ketteren, hoog van kilim. Twee kilim. Twee, dan, hoeveel lichten zijn er? Twee lichten, welke? Nevers en roog, de laagste lichten, ja of niet? Het doet erin toe dat het in het hoofd zich bevindt. Kijk, altijd kijk naar de, wat er aan de kilim over is gebleven. Kijk naar de kilim. Nu in het hoofd staat overal, onder elke hoofd, binnen, dus onder, helemaal sluiting van het hoofd, zit daar de mal goed. Dat betekent, dat hebben we alleen maar klie, en gogma, met de lichten van nevers en roog. Met andere woorden, wat voor soort licht is dat? Nefesh en roeg. Hoe heet zij? Er is een licht, besaalt. welke licht? Licht hasadim een licht van hochma. Nu, welke licht zit daar? Alleen twee, alleen, wat is het? Als het nefesh en roeg. nou, welke licht is dat? Nee, doe dat niet, doe. Ik zeg het. Uh, hochma, licht Chochma of licht Chassadim? Chassadim natuurlijk, ja of niet? Chassadim, omdat alleen maar twee kilim zijn. Van welk niveau interesseert ons niet? Wij zeggen alleen maar welke soort, ja of niet? Chassadim. Dus wat zien we nu? Dat vanaf nu, vanaf de Atsuut, en wij zijn ook het product daarvan. Duidelijk, en de hele mensheid, en de hele heel al. Is dat in het hoofd van de een parzoeft. Is alleen maar chassadim. Altijd alleen maar chassadim. Oké, okay, dat zijn niet de gewone chassadim. Ja, van van pin. Dat zijn de chassadim. Net zoals bij Aboeim. Herinner je De chassadim van. Uh, met dunne chassadim. Ja, verdunde chassadim. Uh, Avira dun Dunne chassadim. Dus het is een chassadim van het hoofd. Duidelijk? Kwaliteit is, kwaliteit is een heel andere kwaliteit. Maar het is altijd zo so, dat in het hoofd hebben we alleen maar gesadim. In elke hoofd nu van de absolute hebben we alleen maar gesadim Het is wel anders, anders dan, dan, dan wat wij hebben geleerd. Duidelijk. Maar wij hebben geleerd alleen maar over vroeger over gewone sferot, Ja of niet? En dat nieuws spreken we over die partsofim. Dus, nou, kijk nou goed. Wat komt dan, wat zit er dan Onder het hoofd. Onder het hoofd zitten de zeven onderste. Ja of niet? Het hoofd is dan hoofd. Of gar. Gar betekent gimel Rishonot. Drie eerste sferoten. Ja of niet? de naam. Gar. En onderaan. Onder het hoofd. Dus onder die. Onder die. Dat de punt. De zwarte punt wat ik hier heb. Dat is echt een. Dat is wat wij noemen. Dat het centrale punt van de schepping Is nu opgetrokken zo so hoog. En dat noemen wij ook, dat punt die dus onderaan het hoofd staat, dat noemen wij de slot. Menula. Ja, echt de slot. Dus die maakt sl de sluis niet meer, het licht, het licht kan niet meer doorkomen. Uh, uh, het licht maken kan niet meer doorkomen. Nou. Onderaan, onder het hoofd, hebben we hoeveel sferot? Zat zeven onderste sferot, ja of niet? Kijk nou weer goed, dan zul je dat goed begrijpen. Dat is niet moeilijk, het is alleen maar kijken, alleen maar proberen dat. Kijk, onder het hoofd in elke team sferot zitten dan zeven onderste sferot, ja of niet? Nou, welke zeven sferot? Oké, zitten zat. We noemen dat zat alleen. De mal goed. Is er niet daar niet, of niet. En malchut hebben we nu niet meer in die zat. In het lichaam hebben we nu geen malchut. of niet? Waarom niet? De malchut is nieuw. staat nieuw. Van hele staat nieuw. in het hoofd. Die dan sluit het hoofd af. Malchut. Dan hebben we in het lichaam hebben we geen malchut. Hebben we wel alleen zat, we zeggen dat zat waarbij... In plaats van Malchut, in plaats van Malchut, everybody can hier hey Malchut, maar... Uh, we hebben daar een Het is, is echt geniaal en grandieus hoe, hoe, hoe de godelijke, het goddelijke gebouw opgebouwd is. Kijk goed. Dus, nog een keer. Die onder het hoofd, in elke tien sfeer, doet er do you niet toe know wat is dat voor sfeer? Sfeer, parzofium, mm -hmm. de wereld en precies hetzelfde alles. Uh, hebben wij die zat? Dus de zat, de zeven onderste. Waarbij Malchut is nu niet meer hier in die zat. In plaats daarvan hebben wij ater het Alleen dat onderste, de, de grootste gedeelte van de jessoed dient nu als Malchut. Ja of niet? Want altijd moet iets zijn: willen wij dat er een zivoek, dat er een interactie is tussen licht ja? en. De ontvanger van het licht moet ergens begrenzing zijn, ja of niet? Moet ergens vandaan de kracht moeten zitten, dat de kracht hem, dat aankomende licht, weerkaatst. Anders kan men niets bevatten. Ja? Nou, kijk nou, laten we zeggen, zoveel, 50.000 50 jaar geleden. We weten niet wat het was. En mamut, mamut mensen waren. Gewoon als voorbeeld. Is er iets veranderd sinds die, die niets veranderd? Ja of niet? Ik bedoel in de werkelijkheid is niets veranderd. Alleen de mammoet met de mens kon dat geestelijk absoluut niet ervaren. Het was voor hem niets. Duidelijk. Terwijl nu de mens hij wel in staat is. Als hij het verfijnd heeft. Het is een verfijnd gebruik van zijn, van zijn energieën. Daar heb ik erg flink gesproken over. De, in de tweede, op de tweede lezing. Voor het eerst heb ik daarover gesproken zal ik een keertje ook hier dat daarover, daarover hebben, er kwam iets, heel speciale invalshoek, natuurlijk alles van de zogenaamde, maar kwam met een zeer speciale invals, invalshoek van de, het proces van, de, van de, eh, het mechanisme dat ten, ten grondslag ligt aan de hele ontwikkeling van de mensheid. Alles is bedacht, maar wat ik had verteld, was niets kon je nergens vinden, men had gezegd, ja, de communisten hadden gezegd, dat de drijfkracht voor de ontwikkeling is de klassenstrijd, ja, de klassenstrijd de Darwin had gezegd, dat dit, ja, dat dit komt van de lagere naar de hogere soort, etc. en dat is alles misschien wel interessant, leuk maar wat ik had verteld over de uit het verdund gebruik van de energie en dat is wel speciaal, maar ik zal het naar jullie vertellen, maar ook hier, kijk Allee, dus moet altijd een, een fundament zijn om het licht, om de informatie euh, op, op te vangen. Dan in die zes sferot of die zeef sferot zat, hebben wij dan die atenetjes zod, in plaats van de goed. En nu kijk goed, die zeven van onderste sferot van en parzoef, doet er niet toe welke parzoef, die overgebleven zijn, die vormen nu, als het ware, ook op zichzelf, die zijn, als het ware, op zichzelf staande, genomen, die zijn ook tien sferot, ja of niet? Die hebben hun eigen tien sferot, ja of niet? Waarom? Kijk, de mal goed in het hoofd is afgesloten, als het ware, en die hebben dan hun eigen, hun eigen, ten aanzien van die zeven sferot, onderste sferot van een partsoef, ten aanzien van het hoofd, zijn zij zat, zij van onderste sferot ja of niet? Maar op zichzelf genomen, die zijn sferot, duidelijk. Die hebben eigenlijk geen hoofd, ten aanzien van wie? Ten aanzien van hun eigen hoofd. Maar ten aanzien van zichzelf hebben ze wel een hoofd. Iedereen begrijpt het? Tienstsfeerot, als er tien sferot overal bestaat een hoofd, ja of niet? Dus Ten aanzien die zeven onderste spheroot, ten aanzien van het hoofd, hebben, zijn als het ware zat zonder hoofd, alleen maar lichaam, maar op zichzelf genomen, die zijn ook hebben ook lichaam. Duidelijk. Kijk, een leerling bijvoorbeeld, of een student, die kan zich voelen ten aanzien van zijn professor, alshoof, als lichaam zonder hoofd, ja. Zijn leraar is voor hem als het ware als hoofd, en hij is als lichaam. Ja of niet? Zo. So daarom, hij heeft respect, hij moet wel leren daarvan, zijn vak of iets anders maar als die student gaat ergens anders lezing geven dan heeft hij altijd zijn hoofd ja, hij gebruikt zijn hoofd dan want met de hoofd gebruiken moet je dan tien sfeerot hebben alleen met tien sfeerot kan je ten aanzien van anderen iets, andere iets bijbrengen Eigenlijk. dus kijk goed, en nu kijk erg belangrijk, dat is niet moeilijk, maar als je één keer dat snapt dan gaan de wereld in voor jou Open, binnen jezelf. Je hoeft niet met je hoofd te denken. Nu, ten aanzien van zichzelf, die zeven, die zat, die zijn dienstverhoofd, dan hebben ze ook precies dezelfde constructie, net zoals ja, als het hoofd en lichaam. Iedereen ziet. Dus ze hebben ook hun eigen hoofd, ketter, gochma, net zoals als hun eigen hoofd. Dan hebben ze ook ketter, gochma, en daar staat, Nikwe naim heb ik niet opgeschreven, want er is een beetje weinig plaats. Nikwe naim moet je ook hier N-E opzetten. En dan hebben ze ook, daar staat ook hun eigen malgoed. Als het ware, hun eigen malgoed, niet malgoed natuurlijk. Malgoed is er niet. Iedereen ziet het, nu kijk, nu het geniale moet je dat ook inzien. De malgoed, de ware malgoed. Echt, de malgoed van de centrum 11, die staat nu niet meer. Want hebben we gezien dat onder het hoofd is er geen malgoed, mal maar wel, als het ware, de ten aanzien van zijn eigen, eigen. Het is alles, die tien sferot. De tien sferot, let op, erg belangrijk. Ik moet het moet ik zachtjes doen, misschien. Ik wil graag dat jullie het snappen, want hier zit de, de kern van alles. Wat, wat geeft de sleutel eigenlijk? tot jezelf en tot de wereld de tien sferot nu van de goef van die zat eigenlijk zijn hun, hun waarde is natuurlijk is als lichaam ja? die hebben geen hoofd ten aanzien van hun eigen partsoef maar ten aanzien van zichzelf hebben ze wel natuurlijk hun eigen hoofd dus daar staat ook een vorm een vorm van een malgoed of hetataa ah, dus zoals we dat zeggen daar hebben ze ook waar, als het ware sluit het hoofd van die, van die zat. Iedereen begrijpt dit? We kunnen dat, moeten we doorgaan totdat we het een beetje door hebben. Iedereen ziet het? Dus ook daar moet het ook, net zoals ten aanzien van het, de hele partsoef, van de totale partsoef van de dienstverrot, wat ik hier aangemerkt had, rechts met de linker, rechts, sorry. Daar heb je in met, met blauw inkt. Zo ook hier heb ik met rode, met rood heb ik aangegeven die tien particulieren, of zeggen dat, tien eigen van dat, van die zaad. Die hebben we ook net zo, hebben dan ook de, het hoofd, als het ware hun eigen hoofd. En onder hun hoofd staat ook die malgoed, een vorm van een malgoed, duidelijk. Die ook sluit als het ware, sluit, sluit het hoofd van hun lichaam. Nou, het is niet echt de sleutel. Iedereen ziet Waarom is het geen sleutel? Het is niet de ware sleutel die mal goed. Iedereen ziet het? De, waarom is het niet zo? De, de echte sleutel, de, sorry, het is, niet ge, de, het is niet de echte slot. De echte slot staat boven dat zwarte, zwarte magnetje. Iedereen ziet het? Dat is, dat, dat, is dat, dat is dan de ware slot. Maar hier is het net of het ook een slot is. Hier, dus als er weinig kracht is, ja, in een parsoef, als het parsoef alleen maar in katnoot is, dan staat daar ook een soort, van, een soort van slot. Dus, maar, dus als het alleen, let op, als nu in dat in dat in dat Parcuf, we moeten dat een andere naam misschien geven, parcouf van de guf, ja, de sferot van de guf. Als daar de malchut steigt op naar naar de ketter, iedereen ziet dit, niet niet malchut zelf, maar de Ateret jesus. Die Ateret jesus steigt op, daar naartoe naar de plaats waar de na de, pla de, de plaats van de nick naam onder het hoofd. Ja, op de plaats van onder het hoofd van de parzoef van de tien van de zat. Als het alleen maar katnot is, dus als het alleen maar in de rechterlijn is, dan hebben we hier de plaats waar hier eindigt de parzoef. Ja, net zoals bij de, in de rechterlijn, in de rechterlijn. Hebben wij alleen maar Ja. Van de kelim En welke lichten hebben wij? Hebben wij. Nefes en roog van. Ja. Aan de rechterlijn. Oké. Okay. En nu. En nu. Laten we zeggen. Komt nog een man. Een andere man. En dan. Wat gaat het gebeuren dan? De linkerlijn. Via de linkerlijn. Dus gaat het man omhoog. En de via de linkerlijn. Daalt dan die malgoed nu van de wat hebben we ge geleerd, ja? De malgoed daalt dan van de plaats van het hoofd, dus in de niekwee hier heb ik het genoemd miftega, oftewel de sleutel. Nu daalt, die de, daalt zij via de linkerlijn naar beneden, omdat er komt licht hoogma op haar en zij daalt helemaal naar beneden. Iedereen ziet het? Ze naar beneden via de linkerlijn hebben we gezegd. Die komt dan weer terug naar haar eigen plaats. Naar haar plaats. Dus naar het En dan kan wel een gogma ontvangen worden. Ja? Dus in het hoofd niet meer mogelijk. In het hoofd tot de komst van de Mashiach. Niet kan het, maar goed, niemand kan het eruit halen daarvan. Iedereen ziet het? Altijd alleen maar chassadim in het hoofd. En de gogma kan wel worden ontvangen in uh, wanneer, de, wanneer de, hoe zeg je dat, wanneer de malgoed, oftewel we noemen dat ateret jesot, van de plaats onder het hoofd, dus in het hoofd, dat die sluit het hoofd, die gaat dan via de linkerlijn, die kan zakken naar beneden naar ateret jesot terug. En dan heeft ze, dan kan ze zien alle vijf lichten. En dat is wel licht gogma, eigenlijk licht gogma. Maar welke licht gogma is dat? Let op. Welke licht gogma is dat? Het is wel volledige gogma, en tegelijkertijd is het ten aanzien van de hele partsoef, de partsoef met het hoofd, met het hoofd die ten aanzien van het hele, de hele partsoef, let op, waar de ware malchut goed staat, is dat niet de ware, is dat niet, eh, toch niet, niet de ware gochma. Waarom niet? Kijk. Omdat dit hoofd, hoofd is niet daarbij. Hoofd zit niet daarbij, duidelijk. Kijk, ten aanzien van zichzelf, ten aanzien het is niet moeilijk. Alleen, alleen een beetje gewoon kijken daarnaar, het is niet moeilijk. Echt, het moet je ervaren alleen. Is, kijk. Ten aanzien van zichzelf, dat partsoef dat, uh, van de tien sferot, van de tien sferot van de goef, van de zaad. Ten aanzien van hem is het helemaal chogma, ja of niet? Maar ten aanzien van de hele partsoef, is het alleen maar waak de chogma. Alleen maar zestienden van de chogma. Eigenlijk, waarom? Want het hoofd, in het hoofd moeten welke lichten, als je het hoofd daarbij doet, welke lichten komen dan? Dan komen de lichten van Gar. En die ontbreken, de ware lichten van Gar ontbreken. Moeilijk. Natuurlijk is het, is het moeilijk. Het is niet moeilijk en tegelijkertijd. Een fragment van Dat is een En ik hier. Nee, absoluut niet. Het doet er niet toe welke. Het is elke partsoof. Nee, het is helemaal niet. Nee, nee, het is niet. Het is een fragment natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Dus we hadden we dit hadden, we hadden, we hadden vroeger gedaan, alleen maar, herinner je nog? We hadden dit gewoon vroeger opgetekend, dat, dat de tekening waarbij wij de hele atseloot de hele hebben opgetekend, herinner je nog? En daar hebben we gezegd alleen maar dat goed steeg op, op in het hoofd van de Ja, Maar we hadden daar niet niet uitgewerkt dat, en nu begint dit uitwerking. iedereen ziet dit dus, op welke manier is het opgebouwd nou, Michael, en nu vragen, stel vragen, want voordat we gaan verder, dat is want wij moeten, natuurlijk we eerst zorgen natuurlijk, en dan kunnen we meer laten we eerst zorgen ik had een beetje uitgelegd ietsje, nou ik wil eigenlijk even vaststellen, wat we ja. een paar, een heel wat lessen geleden hebben gezegd, toen jij zei het slot zit, zeg maar, het echte slot zit bovenin, hè? dat is, zeg maar uh, uh, ik weet ja daar komt het doorheen, maar omdat het via de linkerlijn toch naar beneden komt, ontstaat er een tweede bodem. En dat's, daar komt Gogma in en het stoot omhoog. De omhoog dat Dat de dat, Echt, dit is, dat is dit verhaal maar uit dieper. Nee, dat is, dat is oh, niet. Nee. Ja. ja. Ja en nee. Dat is niet. Oh, ja en nee. Ja. Nee, het is, is, is, is, is, is ook een deel daarvan, maar het okay. is, is niet helemaal dat, dat waar ik het over. Want ik heb het Nee. Door, want dat nee, nee, nee, is dat nee, een... nou, dat, is dat is het verschil, met, sorry. We zullen dat zien. Okay. Kijk, het is, is, is, is anders. Kijk, tinsverhoud. Ja, we hebben gezien dat door... Um, we hebben gezien, let op. We hebben gezegd dat in de tweede simtsoom... Wat gebeurt er in de tweede simtsoom? Het is niet eenvoudig om dat goed op te tekenen. Wat gebeurt er in de tweede simtsoom? Eh... Uh, wat gebeurt er? Dat de Malchut ja, de Malchut uh, stijgt op naar de, ja, naar de naar de uh, in de plaats onder de Chochma ja of niet? Waar staat de Chochma? Staat in, in het hoofd, ja of niet? Daar komt de Malchut de ware Malchut komt daar in het hoofd te staan. Oké? Zeer belangrijk. Niet haasten, want hier zit de, de, eigenlijk de, de basis van alles. Als wij dat goed snappen, <laughs> dan is de rest is een gesneden koek. Dat is <laughs> Probeer dat, probeer dat gewoon eenvoudig, het is niet, uh, het geestelijke is, is niet vermoeiend, is het is absoluut niet vermoeiend, het is niet iets wat zo so intellectueel ingewikkeld is, daarom kunnen ze niet, <laughs> kunnen ze niet snapen. Ik zeg het zo, omdat ik mag het zeggen, het, en natuurlijk, misschien komt het over bij jullie, weet ik niet, maar denk het niet meer, dat ik zo... So, uh, dat ik als het ware de grote baas, dat, dat, ik, dat ik weet beter dan alle, maar bij betwetenigheid absoluut niet. Want ik spreek niet van mij, ik spreek van zover. Maar let op, het is niet moeilijk. Wat hebben we gezegd? Erg belangrijk voor deze les is, is buitengewoon belangrijk. Om, te, om een beetje te snappen, als we iets snappen, dat wat hier op dit bord staat, dan hebben we de sleutel tot alles. Nou, als iemand jou zou zeggen, nou. Hier is de sleutel, maar je moet wel even zitten, even goed door, door, door hebben, En daar heb je de sleutel tot een brandkast. En daar kan je nemen alles wat je wil. Nou, zou je aandachtig zijn? Oké, nieuw. Het is precies hetzelfde nieuw. Nieuw is het als je nieuw aandachtig bent. En niet alleen nieuw, we kunnen nog een keer hebben, nog, nog een keer. Herkansing kreeg je, en nog een herkansing, zoveel als je wil. Maar dan kreeg je dan als gevolg daarvan, kreeg je dan echt de sleutel voor zo'n brandkast waarin je kan open doen. Begrijp je, je hoeft niet te, te, te vluchten daarvan of de politie komt ofzo, maar het is gewoon legaal kreeg je daar toegang. Om alles de eruit te halen, eruit te halen, de, daarvan, wat je wil. Zoveel als je maar wil. Wat is je, wat ik probeer te vertellen? Dat het me, of dat mij lukt of niet, maar proberen we dan uit te komen. Mijn probleem is altijd, mijn gedachten, mijn, van binnen is het veel sneller loopt dan, dan wat ik kan zeggen. Omdat het, het is heel hoog. En dan moet ik, dan moet ik dat toch wel niets aan te doen, we moeten dan aanpassen aan de gravitatiewetten ook <laughs> als, als het geestelijke naar beneden wil je trekken moet je het aanpassen aan de gravitatiewetten Ni niets anders te doen He? dat is de hele bedoeling niet dat wij daar blijven boven, maar dat wij het brengen hier beneden, nee, dat is de hele bedoeling dus is niet, ja, daar begrijp ik in de hemel, maar hier niet hier op aarde niet, dat klopt niet Kijk, dat, is, dat is mooi, mooi gevonden. Ja? Kijk, dan zeggen ze, ja, ik daar wel wil. Maar nu, hier nee, hier is er rotzooi, zo helemaal. Allemaal. Nee. Dus kijk. Wat was het bij de tweede Tsimtzum? Wat is de, de, hele, de, de hele kracht van de tweede Tsimtzum? De verbinding tussen de Malchut die dien is, duidelijk, die kon niet ontvangen vanaf de, vanwege de Zimtzum alf, die kon geen licht meer ontvangen, licht hoogmaai, we bedoelen. Ja. En nu, wat moet er gebeuren om toch wel die mal goed, en dat is dan echt de, de ontvangster, hoe moeten we daar toch wel voorzien van het licht? Nou, de, de schepper heeft het zo bedacht, dat dat hij bracht die mal goed naar. naar. Weet het, naar. Uh, de Bina. Betekent. in de plaats van de Bina. En de Bina is. wat is de Bina? Bina is de barmhartigheid. eigenlijk is, is. genade, etc. Bina is de eigenschap van geven. Bina, Bina is het licht. Bina heeft eigenschappen van ketter. En tegelijkertijd kan zij ook een beetje, een beetje stoten, afstoten, weet je, al wil, wil niet Gochma ontvangen. Nou, Malgoed wil Gochma ontvangen en kan niet, mag niet, en de Bina kan en mag ontvangen, mag ontvangen Gochma, maar wil niet. Nou, dat is geweldig. De ene snakt naar iets, de Malgoed, de, mal de heet jean is verschrikkelijk verlangt naar... is zwart. is uh, pikzwart zwart heeft geen licht in zichzelf. En verlangt naar het licht. En heeft het niet. En de andere heeft het wel. En die heeft het niet nodig. Bijna heeft het geen... heeft geen interesse daarin. Nou, als je die twee nu... uithuwelijkt. Nou, dan heb je dan... Dan heb je echt iets dat waar, waaruit... Uh, al het goede kan komen. Duidelijk. Want de ene die wil de bina, die wat de bina, die bina, heeft die gogma, maar heeft geen interesse daarvoor. En wil graag geven die gogma. Ja, ze wil graag geven. En de andere heeft geen gogma. En wil graag die hebben. Nou, dan heb je het geweldig. Dan heb je iemand die wil geven. En iemand die wil ontvangen, heb je het nu op één op niveau gebracht. Dat is gewenste toestand. Dan kan je daarmee iets doen. Nou, dan steeg uh, de malchut steeg in elke partsoef, in alles, in elke sfera, in alles wat er, wat er, wat er is. Steeg dan de malchut naar de onder de Hochma. Dat noemen wij de, de toekomstige rechterlijn, ja? de rechterlijn. Ja? de rechterlijn, dus de de vorming van de rechterlijn en dan de linkerlijn en dan de middelste lijn. De hele bedoeling is om die te vormen. Dan kan het licht passeren. Anders het licht kan niet doorkomen. Anders de lagere kunnen dan het licht niet ontvangen. Hoe? Een sphiera boven sfera staat en onder sfera staat. Hoe kan het licht komen van een hogere naar lagere? Door wat? Het moet wel een gereedschap zijn dat het rechts, links en het midden. Hoe? Waarom is dat zo? Daarvoor, wat was het eerst in, dit, in, dit, in de wereld uh, Adam Kadmon? Alleen maar Chogma, ja of niet? Chogma gewoon van één sfera gaat naar een andere sfera, naar een andere sfera, et cetera. Manifesteerde zich alleen maar Chogma. Maar nu, omdat twee dingen zijn nu vermengd met elkaar, de goed, die steeg op naar de Bina. Dan hebben wij Chassadim, als het ware, van de Bina. En de malgoed, die, die wil dan uh, wil hoogma ontvangen. En die, die bina, die wil graag hoogma doorgeven, die heeft nog iemand, weet nu, heeft nu iemand, voor wie zij kan zorgen. En die kan dat doorgeven, want de bedoeling is het een punt, punt is de malgoed. Dat is de niet De bina is de schepping. let op. De bina is de eigenschap van van het, van het licht. Duidelijk. En wat is geschapen? Dus geschapen is de wereld. De wereld is zeer aan binnen. Duidelijk. En Keter Chogma, ma en dat zijn allemaal nog eigenschappen van het licht. Wat is de schepping? Schepping is wat kli, een klie heeft. En schepping is die, wat, datgene wat echt ontvangen kan, het licht kan ontvangen. En ontvangen betekent dat het zelf ernaar verlangt, ja, zelf uh, ermee communiceert, dat wil zeggen, het licht kan weerkaatsen en ontvangen in zichzelf. Dat is de schepping. Nou, dus de eerste, de eerste handeling is de verbinding tussen de malgoed, en de malgoed en de bina. Hoe gaat het? De malgoed, de ware malgoed, die stijgt op, natuurlijk de ware malgoed staat Alleen maar waar de ware malgoed van het hele heelal onthouden. dat heel goed. goed. O, de ware malgoed is de malgoed van Tsim Tsum Aleph, dat echte malgoed. De basis van alle waar er geen licht komt, die staat nu alleen maar in het hoofd, als gevolg van, het, van de tweede beperking, staat in het hoofd van de Atik. Duidelijk, daar staat die nu echte, de ware Malchut, de Malchut, dus waardoor die ware Malchut van de Malchut, daar na, na 6000 jaar, die gaat, zaken, etc., like, dat is de ware Malchut, alleen in de attic staat, in het hoofd van de attic Maar alles wat daaronder is, in Bria, in Vassia, in alle, alle schepselen, iedereen heeft precies dezelfde constructie. Maar natuurlijk, daar is niet de ware Malchut, maar wel wat dezelfde eigenschappen heeft als de ware malgoed. Alleen de ware malgoed is voor het hele heelal vertegenwoordigd, de, de, die malgoed. Dus, nog een keer. Dus die malgoed, die stijgt nu op naar de onderde gogma. En daardoor wordt het drie onderste die vallen die dan onder de traptreden. In de traptreden blijven alleen maar, in elke traptreden blijven alleen maar Keter, hochma. En de plaats, dat heet Nikweenaim, de opening van de ogen, waar, de, waar die mal goed kwam te staan, daarvoor stond daar de bina. Oké? Okay? Nou, dat noemen wij dan de rechterlein. Alleen maar chassadim, wat bleef daarover in de trap Alleen maar keter hochma van de kilim. En qua lichten, alleen maar twee lichten. Ja, de laagste lichten. Neverschenroeg. Dus, vanaf nu, vanaf nu, kijk, in elke hoofd hebben we alleen maar chassadim. En onder dat zwarte punt, zie je dat zwarte punt, dat kwam nu in het hoofd, kan geen licht, hoogma, meer naar beneden komen. Slus. Goed kijken. Dat wat dus die als het ware niet meer in de partsoef, daar alleen blijft dus de bovenste, bovenste gedeelte, het hoofd, daar zit alleen maar twee kilim in het hoofd, en twee lichten, neffes en roog. Klaar. Kan niet meer tot de gmartie Kan niet meer tot de uiteindelijke correctie. Kan geen hochma daar ontvangen worden. Waarom niet? Die mal goed die blijft daar staan. Duidelijk, Die mal goed die laat het licht niet binnenkomen. Uh, laat, laat geen gochma doorstromen. Ja of niet? Waarom? Het is mal goed van dit simtum alles. Oké? Okay. Okay. En nu kijk verder. En nu kijk verder. Maar daaronder blijven dan zeven onderste sferot van de parcoof. Ja of niet? In het lichaam. En wij hebben geleerd, wij hebben geleerd dat in het lichaam, die wil, lichaam, wat is lichaam van de parcoof? Dat is welke, welke sferot is dat? Zerampien. En Helemaal goed, ja of niet? Oké, okay, malchut goed hebben we nu niet. We hebben alleen maar in plaats van de Malgoed, uh, Aterat Yesot. Oké. Okay. Duidelijk. Maar die hebben dan wel maar, die hebben wel Gochma nodig. Duidelijk. Ziran Pin heeft Gochma niet nodig. Maar die, he, die we moet het wel ontvangen om aan Malgoed door te geven. In plaats van de Malgoed spreken we nu, vanaf nu over Aterat Yesot. We spreken soms ook maar voor goed, maar is Maar meer kan niet meer. De malgoed overal zit, erg belangrijke zoger goed dat je gekomen bent. Het is erg belangrijke zoger. Zorg. Kijk, de malgoed zit nu in daar verstopt in dit hoofd, in elke persoon. Dus nu is altijd, de ontvanger is dan die atheritie zogger. Maar goed, wij zeggen toch wel als malgoed, als malgoed. Nou, die hebben wel gochma nodig, ja of niet? In het hoofd kan geen gochma meer geen sprake van de gogma, geen rechterlijn, geen linkerlijn meer. Daar is gewoon zo'n nirvana alleen maar, uh, alleen maar chassadim en klaar. Alleen maar wat we zullen, en niets meer. Alleen maar geven, zo, so, so. men kan niets leren daarom. Alleen maar dat, alleen maar in het hoofd, kan mijn hoofd niet leren. Maar, in die zeven onderste sfeer, let op. Daar vindt precies dezelfde proces plaats. Daar heb je ook 10 sferot. eigen 10 sferot. En daar heb je ook precies dezelfde. Wat? Daar komt ook die mal goed Of als, als mal goed. Is die geen mal goed meer. Erg belangrijk wat ik nu probeer te zeggen. Hier ook 10 sferot zijn in die, in die zeef in die zat. Heb je ook 10 sferot? Daar zit meer geen, geen Malchut meer. Daar zit Ateret yesot. Dus dat Jezot. En yesot is, welke Jezot dan ook. Jezot is wel, is wel do, toegankelijk. Jezot is, is geen Malchut. Er was geen verbod. Er was geen verbod om het licht eh, door te laten naar Jezot. Ja of niet? Alleen naar de Malchut. Oké. Okay. Dus die grove kant van de yesot. Die, die steekt nu op. Net zoals, als gevolg van het bed. Hij stijgt ook op naar zijn eigen plaats, in zijn eigen hoofd. Ja, iedereen ziet het? lichaam heeft ook zijn eigen hoofd. Bijzonder belangrijk wat ik probeerde te zeggen. Nog een keer, goed door te hebben. We gaan dat nog herhalen, et cetera, totdat we het door hebben, Dan kunnen we verder. Dus, die ateretjesot, oftewel net zoals so als, als mal van het lichaam. Die steekt op als gevolg van het tweede en Ja, ben ik niet te snel? Doe ik niet te snel? Oké, okay, alles zachtjes. Ik de bedoel, het nergens te hasten, absoluut niet. De sleutel voor de brandkast, voor de brandkast, ligt al klaar voor iedereen van jullie. Dus het is, bij de, het is al licht al, het is al... Gegarandeerd aan iedereen van jullie. Alleen wanneer je dat krijgt, ik hoop dat het vanaf vanavond... en nee, dan de volgende keer. Iedereen wil toch vanaf en die hebben niet hem krijgen? Oké, okay, oké, okay, dan. Kijk, okay. dus, nog een keer. Dus die, ook die van de zaad, van de tien sfeerrood van de zaad, stijgt op zijn eigen alsmal goed, oftewel het adherentief zoot, stijgt op naar zijn eigen hoofd. Het is niet hetzelfde als de ware maar goed, maar toch wel steekt die op, omdat dit allemaal de regel is. Net zoals boven, net zoals beneden. Het is precies hetzelfde. Uh, dan steekt die op daar naartoe en die staat net zo. Het is net of daar kettergogma in het hoofd, of daar ook nog een slot staat. Ja, net zoals boven bij de ware maar goed in het hoofd, de ware, het habare hoofd, staat die maar goed en vormt daar een slot. Zeg, ik kan niet meer doorheen komen. Daar is begrijpelijk, want dat is echt helemaal goed. Maar hier is het geen echt helemaal goed. Het is alsmaar goed. Iedereen is het? Het is geen ware helemaal goed wat nieuw steeg op in de tien sfeerot Van de zaad, van de zeven, sphier, van de zeven onderste sfeerot, Van het hele partsoef. Uh, van, uh, met het hoofd waar ook de ware helemaal goed staat. En daarmee. Beleef dat wat is dan, dan in, die, in die tien sferen die de zat vormen, hebben we ook precies hetzelfde ketterhochma in het hoofd. Ja, met de lichten ook neverschroeg. Ja of niet? Neverschroeg. Dat is dan, in, dat is de rechterlijn van dat lichaam, van het parsoef van het lichaam. Iedereen hoort het? Het is de rechterlijn. Ja of niet? Nou. Wij hebben gezegd, dat stel dat later dan, dan komt nog een extra man van degene die daar vraagt om iets, om, om de om, om de te ontvangen. Dan komt de man omhoog en dan helemaal tot aan de eindsof. Doet u niet toe welke man is dat? Is een grote man en een kleine man, dan komt de man tot zof, ja of niet? En van zof komt dan de madde en die komt nu, doet er niet toe welk niveau is dat nu. Dat komt nu naar het hoofd, naar het ware hoofd, Van daar waar het echte, ja, waar echte uh, slot staat. De, de slot laat de, de gogma niet, de ware gogma, dus de echt niet, niet laat, laat niet daar binnenkomen. Maar het komt wel iets, we zullen zien, wat komt er wel? Wel een gogma komt wel naar beneden. Maar welke hoogma we zullen zien. Wat gaat er gebeuren? Komt er nu een licht dat de kracht heeft om die, om die soot, oftewel als maalgoed van het lichaam, wat staat nu in het hoofd, ja, in het, ho in het, ho in het hoofd van de partsouf van de zat of van de partsouf van de lichaam. Groof. En die doet hem via de linkerlijn, doet hem... Uh, doet hem, zeg ik dat, afdalen. afdalen naar zijn eigen plaats. Hoe komt dat? Hoe kan dat? Het licht kan toch niet doorkomen door, door het ware hoofd? Wat hebben we gezegd? Dat altijd licht wordt ontvangen, hoe? Eerst komt de man, man ja? En de man betekent dat ook de, het hoofd gaat ook omhoog, naar boven, naar de hogere treden. Duidelijk naar de hoger trap treedt en het hoofd ontvangt als het ware gochma, niet voor zichzelf, net zoals Abou ja, ontvangt, ontvangt gochma, maar niet voor zichzelf, aboehima, kreeg je ook, herinner je, Abou die stegen ook op, naar het hoofd van Harry pin, ja of niet, zij hadden ook geen Chogma nodig, ja of niet, ja? maar ze brachten de Chogma naar, naar de zat, naar hun zat kunnen ze wel brengen het gochma. Net zoals Abouhima brachten, de, brachten het licht Gogma via de linkerlijn naar Jirsut. Ja, naar, naar zeven onderste van de Bina. Precies hetzelfde gebeurt er hier ook. Precies hetzelfde hier. Dus, wat betekent dat? Dat het gaat drukken als het ware, komt Chogma. En die Gochma, die brengt, die brengt dan die malgo terug naar haar eigen plaats. Via de linkerlijn. Dan hebben we in de partsou van de goof, dus de partsou van die zeven onderste, die rechts hier opgetekend zijn, wij nu spreken uitsluitend over die, dat partsou wat hier rechts, sorry, links is, in rood is aangegeven, dat partsou van het lichaam. En daar daalt die Malchut nu naar haar eigen plaats, naar haar terre die is op. En daardoor kan ze, ontvangen ontvangt ze hochma. duidelijk, Gochma ontvangt ze. On, uh, en daarna komt wat jij had gevraagd. Dat is nog nieuw. En daarna komt nog die... Dat, dat, is, wij, dat is nog niet... We behandelen dat nog niet, de vraag van de Marco. En daarna moeten nog de middelste leen. De middelste... Je twintig minuten mee bezig. Nee, maar is nog niet... Ik zou willen graag dat dit over... Dat wij, dat het om door te gaan. En als jullie niet klaarkomen, dan gaan we de hele nacht door. Vandaag. Dus als iemand met de auto is gekomen, ga je hem even straks in de pauze even uh, zeggen dat betalen daarvoor. Maar gaan, jullie gaan niet naar huis. Jullie gaan niet naar huis doordat jij de sleutel krijgt. Echt? Dus, oké. Okay. Dus gewoon onthouden. Waarom dat komt later, niet belangrijk. Gewoon doe, onthoud dat en alles komt. Dus. Nu komt, valt, nu daalt af die, die ja, de Atheritisot, wat, wat ik met rood heb aangegeven. En die daalt weer naar haar eigen plaats. Dan hebben we in de partsoef, let op, dan wat hebben we nu? In de partsoef van de tien verrot van de zatus in de, in de partsoef van de goef, ja, in het lichaam, van die voormalige, die echte zat. Van die. Dus zonder hoofd, zonder het hoofd van de bovenste hoofd. Dan hebben we hier tien spheroid. Ja of niet? De malgoed staat op haar eigen plaats. Oftewel, het is zo het is geen malgoed. En dan komt het licht. En dan heb je dan alle tien sferoot. Geweldig. Niet tien eigenlijk. Hoeveel? Eigenlijk tien eigen sfeerot, Maar eigenlijk, eigenlijk zijn dat zonder malgoed. Ja, malgoed is er niet. De ware malgoed is er niet. Maar toch wel in die soort kan ze ontvangen In die soort kan ook hoogma ontvangen worden ja of niet dus alle negen eigenlijk negen spherot zijn er hier eigenlijk negen spherot maar goed, dat doet er niet dus die kan nu hoogma ontvangen en de rest, dan hebben we rechts hebben wij wat hebben we dan hier wat hebben we nu hebben we nu rechts hebben we als het ware de chassadim, ja of niet hebben we rechts Gassadim, alleen twee, twee sferoten. Alleen wat we hebben toen geleerd in de zoger mi. Ja? En links hebben we alleen maar Eile, alleen maar Chogma. Beide zijn niet, nog niet, niet oké, okay, duidelijk. De eerste heeft rechts heeft alleen maar Gassadim, maar hij heeft geen gogma. En links heeft alleen maar Chogma, maar hij heeft geen Gassadim. Nu gaan ze dan met elkaar vechten. Dat nou, doet er niet toe, maar dat is dan al twee lijnen gevormd. En dan komt, een, komt nog een, een ander proces dat later komt, waarbij we zullen leren dat er nog uh, komt nog op, op de manier waarop dan de middelste lijn gevormd wordt, wordt. Maar goed, dat komt wel. Maar de bedoeling is hier nu. Wat is nu de bedoeling? De bedoeling is om te spreken nu van uh, wat hebben we nu? Hier in de plaats. En nu gaat het goed kijken. Nu. nu komt er een beetje resume. Wat zit nu in de plaats nu van de... Daar waar de atheritjesod nu omhoog gekomen was. Dus als goed in het lichaam. In het hoofd van, het, van de parzoo van het lichaam. Wat zit daar? Aan de ene kant zit daar niets verdwijnt in het geestelijke. Aan de ene kant zit daar net zo als een slot. Ja? Aan de rechterkant zit het net als slot. Ja, of niet? Aan de rechterkant, het is niet helemaal, het is, niet kan ik alles, niet alles opteken natuurlijk. Maar aan de rechterkant, let op. Wat was aan de rechterkant in het begin? Die, at soort of alsmaar goed, die steeg op via de rechterkant, ja, via de rechterlijn naar Waar naartoe? Naar het hoofd, ja of niet? Die kwam te staan waar? In de opening van de ogen, onder de chokma, Ja? En, in, en die staat daar in de, hoe dan heet als slot. Ja of niet? Ja of niet? Net zo als slot, daar staat die daar. En laat geen licht doorkomen uh, van, heeft alleen maar hoeveel kilim zit daar dan alleen maar? Twee kilim, keter met welke lichten? Nee, en ja? Ja of niet? Klaar is ja of niet? En, en staat daar welke? En dat, in, die is dan in de hoedanigheid, die malchut, die is dan in de hoedanigheid van slot, ja of niet? In de rechterkant vormt die malgoed slot, ja of niet? Die zegt, ja, die komt, steekt op naar de, naar de bina, en zegt, nou, tot hier en niet verder, ja of niet? Die maakt kleiner de wens. En nu, via de linkerlijn, wanneer de Chogma ontvangen wordt, via de linkerlijn, dan daalt het licht van boven, en, of terwijl het hoofd, het hele alles komt een, een stapje omhoog, ja, en dan is het, komt het, ontvangen ze chogma. en via de linkerlijn zakt nu die punt, die mag goed, die slot was, die zak nu via de linkerlijn terug naar haar eigen plaats. Dan doet wat, is dan, wat doet die dan die mal goed nu? Wat doet die dan via de linkerlijn? Die doet de opening. Ja of niet? Dat is de opening, dat is de sleutel. Ja, iedereen ziet het. Dus mm -hmm. hier hebben we en slot en sleutel in één. Rechts is de slot als het ware en links is de sleutel. Dus op die manier kan het omhoog en naar beneden komen omhoog en naar beneden komen duidelijk hier al die, al die correcties vinden plaats in, juist waar in, niet in het hoofd maar in het lichaam iedereen ziet het daarom zeggen we ook in onze wereld kan je met het hoofd niets repareren geestelijk want alles naar beneden naar, naar boven al dat proces boven naar beneden ver, verpleeg, ver, eigenlijk ver, uh, uh, vindt plaats in het lichaam iedereen ziet het in het hoofd alleen maar chassadim. Ik bedoel, dat is alleen maar vanwege de Simtzum Normaal is het. En welk chogma komt nu naar binnen? Tien spierot. Ja, hebben we hebben tien sferot. dan is het alsof het echte chogma is. Maar, omdat dat is chogma, het is tien spierot. Niet van alle tien spierot, die er zijn in de partsoef. Want het hoofd is niet geactiveerd, ja of niet? Het hoofd, de, de echte gar waar de ros staat, dus het hoofd waar dat gesluit uh, de, de slot waar de echte slot staat, de malchut, de ware malchut, de zwarte malchut is. Die is toch niet, die, die is toch niet, die is die blijft gesloten. Dus eigenlijk zijn dat wel Chogma, maar die Chogma, die aangetrokken wordt alleen maar door, door de zeven onderste sfeer, dat heet dan de wak van de Chogma. dat heet alleen maar zestienden van de Chogma. dat heet dan de Chogma. Uh, ja, de Chogma, wat we hebben geleerd, dat zonder hoofd, en dat is, uh, dat is de legitieme chogma die men mag ontvangen, dat is dan de waarbij het de, de, niet het gochma, de gogma zoals het was daarvoor in de wereld Nikudim, waar het helemaal doorgekomen was, al de sferot helemaal, daar was, daar was de, de, het breken van de kilim, omdat de hele parsoef is daar erbij, erbij uh, deelgenomen had aan het vormen van het licht lichtgogma. En hier alleen maar dat onderste gedeelte van de parsoef, die kan... Gohma ontvangen en doorgeven en dat is alleen maar blijft alleen maar de wak alleen maar zes tienden van de Chogma. en dat kan wel die kan wel door de middelste lijn nog, eh, nog ontvangen worden en via de middelste lijn naar beneden doorkomen. Dat was eventjes we moeten nog verder erover hebben maar eerst eerst, eerst een pauze.